Vuurtoren onder licht, weesgele ogen en een rot gezicht. Rood naar en elzenhout zijn op geen goede grond gebouwd. Het staat in mijn wacht dat de batavieren, die in indertijd ons land bewoonden, rood haar hadden. Men zou dus eerder verwachten dat het hebben van haar iemand een zeker aanzien gaat. Dat nu blijft niet het geval. Hoe moeten we dat verklaren? Ha, die volkscultuur. En? Hoe bevalt het hier? Er valt nog niks van te zeggen.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 Nee, tuurlijk. Ik zeg het maar. Klootzak. Geachte heer, de heer Beerta vroeg mij om uw brief te beantwoorden. Ik heb daartoe de mij bekende spreek- en streekwoordenboeken doorgenomen... en vond alleen bij Boekenogen... G.J. Boekenogen, de Zaanse volksstijl... bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland, Leiden, 1897, bladzijde 278...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 ten Trichodium Caninum van Hal 253. Dit gewas heet ook haard en haardgras, zie al daar. Het rode haar, zeker roodachtig fijn watergewas, dat zich vastzet aan wallen, schuiten enzovoort en gedurende enkele weken in de zomer groeit. Juist. Gras.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 Jaren, een man! Die kan, een deur van een Je weet, de ergste zonde is voor mij het weggooien van eten. Nee.